Nam het aantal mazelen doden af tot 139.000. Dat is een daling van 74%. Toch is de daling niet groot genoeg om het doel van de Wereldgezondheidsorganisatie te halen, die streefde naar 90% minder doden. Volgens het medisch tijdschrift The Lancet is dat doel niet gehaald omdat er niet goed wordt gevaccineerd in India en Afrika. Daar vallen meer dan 80% van de mazelen doden wereldwijd. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking met regen over het land. Overdag ook bewolkt en vooral smiddags buien voor dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug bij het uh, Huis van de Maan. Uh, Edi, Edin uh, Mujadic was uh, te gast in uh, het eerste uur van Kazeldoen. We hebben het gehad over uh, de macro-economie, de stand van het land uh, en alles wat ermee samenhangt. In dit uur van Kazaloenen wil ik graag een beroep doen op um, jullie wijsheid. The wisdom of the crowd. Politiek Den Haag likt de wonde. Het zal nog wel even duren voordat daar antwoorden vandaan komen... die op een Kamermeerderheid kunnen rekenen. Wat moet er gebeuren nu om Nederland weer op orde te krijgen? Dat is mijn vraag aan jou. Je kunt ons bellen op 0800-1121. 0800-1121. Mailen kazerloenen at uh, Hashtag Dumosh als het gaat om Twitter. Maar vooral bellen. 0800-1121. Paul, goedenacht. Uh, goedenacht. Je mag het zeggen, Paul. Uh, ja, ik verbaas me eigenlijk over uh, de invulling van het pakket maatregelen... Uh, die de politiek heeft neergelegd en die men uh, als een bezuiniging verkoopt. Dat is geen bezuiniging, dat is voor ongeveer drie kwart, als ik het goed zie. Uh, gewoon een lastenverzwaring voor alle Nederlanders. BTW omhoog, uh, noem het maar op. Dat zijn de belangrijkste dingen die men even te binnen schieten. Um, ik denk dat dat adres werkt. daarmee rem je de uh, economie af in plaats van hem te stimuleren. Dus ik zou voorstellen, begin eens echt met hervormingen, zoals ook uh, de, de vorige macro-econoom heeft gezegd. Uh, het is misschien niet de, de beste tijd daarvoor, maar begin dan toch maar eens echt met die hervormingen die geld opleveren. En uh, stop met lastenverzwaringen, want dat heeft Nederland nu al genoeg gezien. Ah, ja, nou het is een interessante observatie. Want wat jij zegt, is, uh, wat ik vooral zie, is uh, dat de burger meer geld uh, uit zijn zak geklopt wordt. De, de ja. lasten gaan omhoog, belastingen en uh, dat soort zaken die worden verhoogd. Ja. Um, is dat een gemiste kans... Wel, ze uh, kiezen voor de makkelijkste weg. Uh, je kunt zo uitrekenen, 2% BTW omhoog, daar komt zoveel miljard uit. Uh, als je de reiskostenvergoeding, die al veel te klein is voor mensen die bijvoorbeeld met een auto rijden, die krijgen nu 90 cent per kilometer onbelast. Als je die afschaft of verlaagt, ik weet niet precies wat er nou in die definitieve plannen stond, was sprake van het een, een, zowel als het van het ander. Nou, dan betekent je gewoon dat je, dat je mensen iedere maand een hoeveelheid geld afpakt. Dus dat, dat zijn pure lastenverslagingen. Dat moet je niet doen. Dat is, dat is aanverricht, dat is fout. Nou, tegelijkertijd, de overheid heeft natuurlijk geld nodig om de hele machinerie draaiende te houden. Ja, ja, ja. Maar kijk, het is, dat is precies hetzelfde als in een gezin. Als je een inkomen hebt en dat inkomen loopt terug, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen van, ik ga op de een of andere manier uh, meer geld persen uit, uit de, de inkomstenbronnen die ik heb. En je kunt in een, op kleine schaal in een gezin ook zeggen, we moeten naar onze uitgaven kijken. Nou, dan nemen we maar geen twee kranten, dan doen we er één weg. Enzovoort, enzovoort. Dat is een heel simpel verhaal. En wat mij heel erg stoort... Dat is, er is vanuit de politiek geen enkel signaal van solidariteit afgegeven aan de mensen in Nederland. En dan mag ik één ding noemen, en dat irriteert me mateloos. Ja? Alle Kamerleden uh, beschikken over een uh, onbelaste... Uh, uh, onkostenvergoeding, die wordt gewoon in één keer als een vast bedrag aan hen overgemaakt. Uh -huh. Dat heeft niemand in Nederland. Ik geloof zelfs dat het een enorm bedrag is. Ik dacht dat het zelfs een paar duizend euro was. Dat krijgen ze iedere maand onbelast. Ze hoeven geen bonnetjes te overleggen. Niks, niks, niks. Nou, dat kan geen enkele werknemer, dat kan geen enkele werkgever in Nederland flikken. Maar de Kamerleden hebben het wel. Dan zou je maar... zeggen, jongens, leven daar eens wat voor in. Maar bedoel, het helemaal af? bedoel je te zeggen dat jij, uh, omdat je geen signaal van, van solidariteit hebt gezien, is, bedoel je dit dan specifiek? Iets gewoon wat, wat mij altijd erg opvalt. De dames en heren in de Tweede Kamer en, en, enzovoorts in, in de politiek, die zorgen goed voor zichzelf. Uh, op het moment dat het wat minder gaat, mogen ze ook wel eens een, een, een stukje solidariteit tonen. Lever eens wat in. Uh, uh, ja, goed. Ja, nou ja, het is ook niet een beetje flauw, Paul, om te gaan jij bakken. We hebben natuurlijk met z'n allen een heel groot probleem. Ja, we hebben een heel groot probleem. Maar uh, als je nou al die maatregelen uh, gewoon even de revue laat passeren... met alles wat er over de Nederlanders uitgestort wordt... en dat treft zowel mensen die een, die een, een inkomen verwerven uit arbeid... als mensen die uh, helaas geen, uh, geen werk meer hebben... of op andere, andere manieren niet meer in staat zijn om zelf een inkomen te verwerven. Die mensen worden allemaal flink, flink getroffen. Ik zeg dan op een bepaald moment... de politiek die heeft het seriant. Die, die, die, die Tweede Kamerleden hebben een buitengewoon uh, royale schadeloosstelling... Uh, geef ook eens een signaal af. En ja. dat is, dat is, dat is niet, niet omdat het zoveel oplevert... maar, nee, maar laat je zien dat je, de, dat je niet alleen maar in staat bent... om andere mensen een, uh, een, een stuk uh, inkomen uh, af te pakken... maar om dan zelf ook eens wat te doen. Het is helder, Paul, wat jij vindt. Dank. Oké, okay, graag gedaan. Dank voor jouw bijdrage. Dank je wel. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Mijn vraag aan jou is... hoe gaan we Nederland weer op orde krijgen? Bel ons, ik ben gewoon benieuwd naar uh, jouw mening daarover. Joop, goedendag. Goedenacht. Ja, ik, uh, ik wou het eigenlijk hebben over die staatsobligaties, die interesseren mij maatloos, Want die worden door de beurs zeg maar, uh, ja, gewoon uh, de animo voor die obligaties wordt uh, de rente bepaald. Klopt toch, hè? Ja, de, de, de, ja als de rente oploopt, dan, dan neemt de belangstelling af, dat bedoel je te zeggen? Nou, in ieder geval, uh, de, de beurs die bepaalt uh, of een land een goedkope staatsobligatie krijgt. Uh -huh. Nou, ik vind dat de politiek dat moet bepalen. Dat de Europese Commissie daar uh, een hand in moet hebben. Want de beurs die heeft al zoveel macht. En die banken die hebben toch wel voor problemen gezorgd. En uh, ja, ik bedoel, de beurs bepaalt gewoon. Uh, die kan een land laten vallen of een land helpen. En als je dat uh, vast. Uh, ja, als je daar regels van maakt, dan kun je dat gewoon bepalen. Hoe, hoe zou dat eruit moeten zien? Uh, regels van wie voor wie? Nou, bijvoorbeeld ten aanzien van Griekenland. Um, wat is redelijk? Hoe kan dat land eruit komen? Als je bijvoorbeeld het uitsmeert over een jaar of twintig... tegen ja, een rente van 3% en dan weten ze waar ze aan toe zijn... en, en de banken verplicht stellen om aan die staatsobligaties deel te nemen... Ja, je, de, ja dat, dat laatste klinkt misschien heel logisch... maar als het om hele grote bedragen gaat... Uh, dan, heb je, dan raakt dat ook uh, de kredietwaardigheid uh, eh, eh, van die banken zelf. Ja, oké, okay, maar dat vind ik een maatschappelijke taak. Kijk, uh, die, er wordt al zoveel aan de markt overgelaten. Zelfs voedselprijzen, ja, uh, olie en zo. Nou, oké, okay, dat vind ik allemaal nog wel te, te, te doen... Maar het spelen met landen, dat vind ik een heel andere verhaal. Ik bedoel, er kan wel oorlog onrust uitbreken. Je moet die mensen een kans geven. En daar zitten allemaal afspraken natuurlijk aan vast. Maar ik vind dat je de markt niet moet laten de kans geven om te laten spelen met landen. Aha, nou, goed. Snap je wat ik bedoel? In grote lijnen snap ik je, Joop. Jij wil strakke regels, betere afspraken uh, en, en banken dus noodzakelijkerwijs dwingen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Nou, puur ten opzichte van staatsobligaties. Dat ze daar inderdaad geld in moeten stoppen, verplicht, en zo uh, het land een kans geven. Oké. Okay. Nou, dat, dat is mijn verhaal. Oké. Okay. Dank, dank, voor, eh, dank voor het bellen, dankjewel. Oké, okay, goedenacht. Dag. Wat moet er gebeuren om Nederland weer op orde te krijgen? 0800-1121 is ons telefoonnummer. Johan, goedenacht. Goedenacht. Je mag het zeggen. Nou, vooralsnog uh, niet meteen de banken en uh, de parlementariërs uh, de schuld geven. Maar ik denk dat wij uh, structureel minder moeten uitgeven. Dat wil zeggen minder consumeren, minder verkwisten. En meer en efficiënter produceren. Dat is beginnen met de consumptie. Uh, hoe zou je die omlaag kunnen krijgen? Ja, de leuke dingen in het leven nemen wat af. Dus uh, minder vakantie. Ja. Dat is het accepteren dat je meer geld moet gaan uitgeven aan, uh, aan zorg. Aan stijgende energieprijzen. Aan stijgende voedselprijzen. Dat is een oude werkelijkheid. Maar wat hoorde ik vandaag? Uh, je hebt in uh, Duitsland uh, de Generation, Heb je er ooit van gehoord? Ja, ik hoorde dat begrip vanmorgen ja. ook voor het eerst. Ja, ja precies. Nou ja, dus het pakket gaat niet meer. En laminaat is ook mooi. Ja, ja de laminaatgeneratie is dan inderdaad de generatie die dan niet meer voor de hoofdprijs hebben. De, die de... kijkt dus minder dan de ouders, kort gezegd. Precies. Precies, dat is een goede samenvatting. ja. Er komen steeds meer wereldburgers hè, en die worden steeds rijker. En ik vind het ontwikkeld dat men vermoedt dan dat de wereldbevolking gaat stijgen tussen nu en 2050 van 7 en 9 miljard. Maar dus de energiebehoefte gaat verdubbelen. Dus te vergelijken met een verschijnsel van versnelde vergrijzing. Dus niet alleen worden we ouder, maar ook kunnen we en vragen we meer van de medische zorg. Ja, dat moet betaald worden. Heel, heel simpel. Dus consumeer minder. En uh, als je dat doet, dan consumeren dingen die ook weer renderen. Niet alleen maar platvloers uh, potverteren. Ja, ja. Uh, Consumenderen, voor wat is dat precies een oplossing volgens jou? Nou, dat je dus niet uh, goedkoop die opmaakt die, uh, die alleen voor, voor je eigen plezier zijn. Dus er toch minder vakantie. Uh, een beetje flauw, maar goed. Uh, en, en het accepteren dat allerlei andere dingen. Neem bijvoorbeeld ook onderwijs. De... Dat is dan nog vrij toegankelijk. Dat wil zeggen, voor een universitaire studie bijvoorbeeld, waar je altijd maar een fractie van, van, van wat het daadwerkelijk kost. Dan kun je aan de ene kant zeggen, houd dat zo laag, want daarmee vergroot je de, de, de, de toegang, daarmee behoud je de, de, de toegankelijkheid. Mm -hmm. Aan de andere kant, ik vind het wel grappig dat heel veel mensen, ook heel veel studenten, hun uitgaven plannen. Eerst voor de vakantie en dit en dat, en dan even nog voor de studie. Ja, leer mensen te accepteren dat je inderdaad heel veel in jezelf moet gaan investeren. En dat, dat de, de lolletjes, waar we toch uh, aan, aan gehecht zijn geraakt, dat die nog wel de mensen gegund zijn, op het tweede of derde plan komen. Ja, ja. Nou ja, goed, dat, dat, dat is een deel van het verhaal. Um, uh, wat wat moeten we nog meer doen? Nou, dit is een beetje een algemeen verhaal. Ik denk ook in concreet over het kabinet, de, de politiek. Ik um, ben in het liefde voorstander van snelle verkiezingen van 27 juni. Ik denk dat het echt te snel is. En dan gaan we alleen mensen dus verongelijk maken... die zeggen, ja, we konden niet op tijd onze lijst klaarkrijgen. Geen eerlijke kans gehad. Nou, dan maar dus bijvoorbeeld die 5 september. Maar op voorwaarde dat we wel dat krachtig beleid wordt gevoerd in dan een hele merkwaardige constructie, namelijk een demissionair kabinet in zeer interactieve dans met verschillende oppositiepartijen. Ja. En ik denk dan vooral dan CDA-VVD samen met het drietal christenen, niet D66 GroenLinks, of met de P van de A. Maar goed, het zojuist verschenen manifest van de P van de A. wel erg met, met CDA-VVD-plannen. Maar misschien dat dan uh, met, uh, met CDA-VVD aan de ene kant. En dan dus dat uh, Kunduz, het drietal van Christen in GroenLinks... die samen toch 77 zetels hebben, dat die toch flink wat, wat voor elkaar kunnen boksen. Wat dan uh, in het katshuis niet gelukt is. En als dat lukt, denk ik dat deze politieke crisis met een hele aardige sissel afloopt. Als nog een, uh, een hele redelijke begroting voor 2013 kan worden samengesteld... door die vijf partijen die ik net noemde... Wie weet komt Nederland dan uh, zonder kleerscheuren af, voor, nog voor 2013. Ik lees jou even een mailtje voor van uh, Den Blokker uit Amsterdam. Die schrijft, uh, de crisis komt, de crisis gaat, dat zal altijd weer gebeuren. Maar als de mensheid zijn eigen leefomgeving onleefbaar maakt, dan zal het niet meer te herstellen zijn. Veel is al onherstelbaar. Naar mijn idee, schrijft Den, moet de eerste prioriteit zijn om alles op alles te zetten, de economie zo groen mogelijk te maken. Een oorlog schijnt goed te zijn voor de economie, omdat er dan veel investeringen gedaan worden. Ik denk dat deze groene oorlog ook goed is voor de economie. Veel innovaties, veel investeringen. Dat zei Den Blokker. Wat vind je ervan, Johan? Een beetje cynisch, maar inderdaad, de mensen vaak hard leert. Je schelt een flinke vinger in de pap. Heel veel fossiele brandstoffen blijven toch maar hier. En veel mensen, ja, nee, er is toch eigenlijk helemaal geen oliecries, flink doorboren. dat gaat dan vaak met risico gepaard. Dat heb ik gezien in de Golf van Mexico. Dat dreigt ook in de Noordzee. Uh, dat klopt. Veel, veel, veel meer duurzaam. Die, die elektrische auto's. Maar goed, die zijn dan minder sexy. Ja. Uh, windmolens. Maar goed, ja. Of die nou dat werkt op subsidie draaien of niet, ik weet het niet. Maar uh, ja, ik kom er op het begin terug eigenlijk. Ook minder consumeren. Ik vond het frappant. Uh, er is een keer een test gedaan, ik moet er geen wachthaal uitslaan... maar volgens mij in, dat, nou goed, misschien in het Boerhavenmuseum, uh, Leiden, dat wetenschapsmuseum... Yeah. daar zijn kinderen gevraagd om op de fiets te gaan zitten... om dan met een dynamo energie op te wekken. Mm -hmm. nou, die kinderen die trapten zich in het zweet om een kopje thee uh, te zetten. Yeah. Die moesten ze meer te lang hard fietsen. Om maar aan te geven hoe kostbaar eigenlijk energie is, bedoel je? Precies, want ze kregen na vijf moeten fietsen dat water maar op 35 graden of zo. Ja. Wij zijn verslaafd aan goedkope energie... Ja, ja, ja, ja. Dus veel meer duurzaamheid klopt. En ook accepteren dat je dus minder consumeert. En als je dat toch doet, dan dat je er meer voor betaalt. Je punt heb je gemaakt. Dankjewel, Dank voor het bellen. Goeienacht. Dank Dag. 0800-1121. Uh, jouw ideeën, uh, of jouw antwoord op de vraag... wat moet er nu gebeuren om Nederland weer op orde te krijgen? Dat is wat waar we het in dit uur van doen over hebben. We gaan de muziek draaien van de Engelse singer-songwriter Michael Kiwanuka. Ik hoop dat ik het uitspreek. Tell me a tale heet het liedje. Tell me a tale that always was. Sing me a song that I'll always hear. Tell me a story that I can read. Tell me a story that I believe. so that I can We hebben het in het uur van Kazeloene over oplossingen. De Nederlandse politiek is even heel druk met, met het organiseren van nieuwe verkiezingen. En het zal dus nog wel even duren voordat er panklare antwoorden komen op de vraag wat wij nu aan moeten met deze crisis en hoe we dat op moeten gaan lossen. Er zal een kamermeerderheid gaan ontstaan op verschillende dossiers. Maar de vraag is hoe snel en hoe doortassend dat zal zijn. Daarom vraag ik het aan jou, de luisteraar van Kazeluna. Wat moet er gebeuren nu om Nederland weer op orde te krijgen? 0800 1121 is ons telefoonnummer en dan belde Jasper ook. Jasper, nacht. Hallo Frank, nacht. Zeg het. Ja, uh, de vorige beller had het er al een beetje over. Windmolens. Mm -hmm. Want wij zijn de, als de hele wereld naar Nederland kijkt, dan denken ze windmills. En wooden shoes. En ja. cheese. En waarom zijn we niet de koplopers? Want dat is nu China, hè? Uh, ja, samen met Denemarken, geloof ik, en Duitsland. Ja, en wij staan op de vierde... daarna, daarna komt uh, Duitsland. Die is ook heel goed met uh, groene energie. Ik oh, denk uh, oh, sorry, je bedoelt in het maken van, groene energie, in, in het maken van windmolens, bedoel je? Of in het... ja, ja, ja, in het fabriceren van, van een windmolenpark. Ja, precies, of in het vergroenen van de energie... want op zich ja. zijn dat twee verschillende dingen. Ja, we hebben van, van GroenLinks gehoord... dat het slecht zou zijn voor de visstand, maar dat is juist niet waar omdat die vissen juist daar rond die, die plek lekker gaan, uh, gaan uh, hokken, zeg maar. Ja. Omdat het daar rustig is. Er komen geen, uh, komen geen boten langs, olietankers. Ja, en vooral geen vissers. Precies. <laughs> ja. En dus, het, het, ik, vind het, ik vind het gewoon echt ongelooflijk dat Nederland niet de koploper is van windmolen. Ja, het is heel gek. Want ik geloof dat Nederland wel een hele korte tijd uh, daar, daar uh, redelijk goed mee bezig was. Uh, maar uh, ik, ik geloof dat er niks van over is van die maakindustrie. Ja, maar, maar ik denk... Elke, elk bedrijf kan gewoon heel groot zijn, zijn logo op zo'n windmolen laten zetten of iets. Weet je? Hé hey ja, lekker dat voor het, die het landschap. Dat hij gaat sponsoren. Weet je dat hij gewoon elk jaar 5000 euro betaalt voor zijn logo. Ja, maar ja, dat, dat, dat, dat is niet echt een feest. Dan zit je naar een, een windmolen van McDonald's te kijken of zo. Nee, maar... Wat hebben Nederlanders nu opeens tegen windmolens? Dat vind ik zo gek, want ik hoor ook af en toe van, ja, de, de, de, de horizon uh, wordt vervuild. Ja, en ze maken herrie. Nou, ik woon op, uh, nou, Steenworp afstand, zegt, twee kilometer van windmolenpark Sloterdijk. Ja. En uh, ik vind het prachtig, hoor, hoe dat zo uh, draait. En, uh, maar ik. Vind, ik... Op twee kilometer afstand, Jasper, hoor je niks meer waarschijnlijk hè, van die windmolens. Nee maar, nee, maar die dingen hoef je toch ook niet bij een, bij een, bij een woonwijk te zetten. We hebben, we hebben de Noordzee, we hebben de Waddenzee. Ik, ik kan een soort wind, uh, windenergieband maken. Zoals de, de, de, de, de vuur, wat die, die, uh, die vulkanische. Uh, waar alles scheurt in toestand. Maar dan hier gewoon. Alleen maar windmolens, gewoon langs de hele kust, vanaf Zeeland, huppakee. Ik begrijp je punt heel goed, maar ik begrijp ook de mensen van Urk die uh, honderden nee, jaren vrij over zee ik. uit kunnen kijken. En dan precies uh, op het stukje vlak naast de Urk, daar worden een heleboel windmolens uh, in het IJsselmeer geplaatst. Ja, maar nee, heb ik, dus niet, ik, heb het over, ik heb het over de zee, hè. Ja, oké, ah, oké. Okay, okay. Dus zo 13 kilometer uit de kust. Ja, zoals bij Egmond, dat is zo'n uh, windmolenpark. Ja, dat is, ik bedoel, het is uh, Vesita heet het niet, dat merk. Ja, dat weet ik niet, maar ik geef hem even. Neem helemaal, je hebt ook vrome vanmiddag... de race man. <laughs> ja, dankjewel, heel vriendelijk van je. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar ik vind echt uh, dat wij daar. Zoals China uh, gewoon bezig is nu. Uh, dat wordt de koploper van de elektrische auto. Ja. Ja, en dat, nee, en dat die... gaat. Ik heb uh, vandaag had ik een documentaire gezien van de VPRO op Nederland 2, tegenlicht. Mm -hmm. En het ging over die groene energie, waar, waar het eigenlijk ook een beetje. Uh, min of meer naartoe gaat. Want. Uh, we kunnen niet anders, want we hebben te weinig uh, grondstoffen voor de hele wereld om te voeden. Ik ben het helemaal met je eens hoor, echt helemaal. Uh, maar je moet de brandstoffen zien te vinden uit uh, alternatieve. In Duitsland hebben ze het heel slim aangepakt. Hebben ze gewoon een kleine toeslag op de, de, de, de stroomprijs gegooid. En, en daarmee kopen ze uh, tegen een mooi bedrag groene stroom in. Dus het is voor mensen heel interessant om dus nou eens een windmolen op hun auto te zetten. Ja. Uh, als het maar stroom oplevert hebben we volop op de wereld. Dus we kunnen genoeg zonnecellen maken. Mensen zeggen dat de grondstoffen er niet zijn. Die, die, die, die kletsen echt uit hun nek. Ja. ja. ja. Het wordt gewoon verzand gemaakt en huppakee, klaar, Maar het is gewoon... We moeten multinational staan, zoals Shell, SO of uh, Total. Weet of je wat ze die... er even, even uit moeten gaan vinden, Jasper? Dat zou volgens mij echt een enorme klap zijn. Is uh, zonnepanelen die verwerkt zitten in dakpannen. Maar dan zo dat het op een dakpan lijkt. Nou, over het weg. Of, ja, zo, dat is ook een goeie. Ja, gewoon een gewoon, huppakee. Ja, er, en, er zijn, er zijn er al proeven mee, hè? Het mogelijk dat het heleboel uh, hitte en uh, warmte... Ik bedoel, heb je wel ja. eens met je blote voet op een uh, asfaltweg gelopen ja. met 40 graden? Ja, dat is niet fijn, dat is nou, Maar dat kan je toch opslaan, of niet? Ja, niet warm, nee, maar, bij die wegdekken waar ze warm water uithalen, die bestaan al. Ja, maar goed, ja, of, of zelfs op het strand in een tropisch eiland. Dan ga je, ga je springen, hoor. Ja, oké, okay, goed. Laten we zeggen dat we het in grote lijnen met elkaar eens zijn. Dat is een beetje ongezellig uh, voor de ja, uitzending. de zon geeft, uh, hoorde ik in die VPRO-documentaire, uh, elke dag zoveel energie... Dat, dat het een jaar de wereld kan voeden van energie. In deze uitzending van Kaasloenen heeft dus ooit... binnen 24 uur, ja. Is ooit, ja. ooit Jan, Jan Terlouw is ooit te gast geweest, uh, de oud-voorman van D66 uh, in Kasselunen, een jaren geleden. En die zei, als je een gebied zo groot als Zuid-Frankrijk uh, volbouwt, maar dan in de Sahara, met uh, wind, uh, hoe heet dat? Uh, zonnepanelen, ja. uh, dan levert dat voldoende energie op voor de hele wereld. Ja, <laughs> ja. Prachtig, het is soms ja. zo simpel. En dan en work zo moe van al de mensen die obligaties zeggen. of Ja, dat was de, de, de, de beller daarvoor. Ja, maar Jasper, de, ik, wou, ik wou je toch even die kant nog wel mee opnemen. Want uh, ja. hier kunnen we het er reuze gezellig over eens zijn. We hebben ook nog even een klein financieel probleempje op te lossen in Nederland van 18 miljard. Ja, maar het, weet je, het, is het staat gelijk als aan 300 euro rood staan voor, een, voor elke Nederlander. Uh, nou ja, de totale schuld is misschien, dat weet ik eigenlijk niet. Klopt ja, dat? ik zit zelf ook in de bijstand, dus de, je, je raakt me nu meteen in mijn ziel. Ja. <laughs> maar we hebben een, een langdurigheidstoeslag binnengekregen, maar goed, het, uh, maar het is elke dag gewoon uh, beknimmelen op alles wat je hebt. Ja. En um, inderdaad, uh, die, die, die. Ja, ja die, wat was het? 13? Nee, 30 miljard, toch? Nee, het gaat uiteindelijk lachen. Een pakket van 18 miljard. Maar ze... Ja, maar het is elke dag uh, 100 miljoen wat er uh, doorheen. Uh... Ja, 70 geloof ik. Ja, wat erbij komt elke dag. Ja, dus ja. uiteindelijk ja. wordt het 30 miljard. Ja, ja, ja, ja. nou ja, goed. Ik, ik, ik, ik hoor het al. Uh, ja, het is een, het, ik kan veel van je vooruit te beginnen opnemen in die richting. En, maar het is een rekensommetje. En het virtuele ervan is dat het allemaal bij banken ligt. Ja. ja. Het is. Het, het, het, het is niet grijpbaar. Ik bedoel, bij de Nederlandse bank ligt echt niet uh, 30 miljard. Ja, nou... Oh, wel? Ik weet het niet, Jasper. <laughs> ja, oké. Okay. Uh, hey, de jij volgende bellen krijg je kans. Dankjewel. Dank Hé, hey, leuk bellen. te praten. Jo, hoi. Zie je, Tom. Uh, Frank. Dag, dag. <laughs> ja. Wat moet er gebeuren om Nederland weer op orde te krijgen? Dat is mijn vraag aan jou. 0800 1121. Dat is het telefoonnummer waar je op ons op kan bereiken. Dirk, goedenacht. Goedenacht. Je mag ja. het zeggen. Nou, heel kort, zakenkabinet klaar. Uh, zakenkabinet klaar. Ja, geen uh. politici meer, gewoon mensen die niet gebonden zijn door politiek. of zitten te beven voor hun achterban, of het anderszins niet eens zijn, maar gewoon: dit gaan we nu doen. Hey, want dit is die eerste spreker die er was. Die man had gelijk gewoon, dit, of heeft gelijk. Eh, dit is gewoon een lastenverzwaring. De overheid komt geld tekort, dan gaan ze niet in zichzelf snijden... dan gaan ze weer bij de burger halen. Het is altijd hetzelfde liedje. Ja, wat, wat eh, mij, was was ook mijn, wat mij wel... Uit, van, laten ze we dus eerst eens een keer in dat eigen gigantische ambtenarenapparaat gaan snijden. Want in ieder geval, ik bedoel, dat verspreidt zich als een virus over Nederland. Nou ja, kijk, wat mij in ieder geval enorm verbaasd heeft... Uh, en ik weet niet hoe jij het eraan kijkt... is dat uh, je van een uh, centrumrechtskabinet dat nou juist weer niet zou verwachten. Dat dat ze... Nou ja, dat ze er inderdaad de lasten voor de burger op laten lopen en dat ze niet drastisch snijden, dus niet, niet ja, dat, dat snijden. verder snijden. Ik zou er ook niet eens bij begonnen zijn als ik wilde, dus was. Kijk, en dan heb je nog zoiets. Ik bedoel, men klaagt over de, dat het feit dat de consument de hand op de knip houdt. Als je de btw gaat verhogen, dan worden onze producten veel duurder. En dan gaat de consument juist de handen op de knip ja, er is ook ja, de afgelopen dus, week een aardige batterij het, het, het, met uh, economen langs... Ja, het, het, het, het slaat nergens op. Uh, een receptje, uh, voor ieder recept een tientje gaan betalen nu. Het is alleen maar terwijl die hele zorg... en dat merk je iedere keer weer... die heeft gewoon geen fatsoenlijke administratieve organisatie. De zorg niet? De zorg niet. Wat nee, bedoel je ermee? Nou, je... Als je dus merkt hoe dat daartoe gaat in zo in zo in zo uh, bij zo'n zorgverzekeraar, dat, dat is een gigantische chaos. Maar ik wat... heb gewoon uit pure narrigheid vorig jaar twee keer mijn ziektekostenspremie gewoon niet betaald. Van, uh, nou, vind ik het al, nou heb ik er genoeg van. Gewoon eens even kijken wat er gebeurt. Dus ze hebben het niet eens gemerkt. Ze kregen niet eens een aanhaling. Maar, maar, maar waar, wacht, we zoomen nou misschien in iets op wat helemaal niet jouw verhaal is, maar uh, uh, waarom was het dan daarvoor al een puinhoop bij jouw zorgverzekeraar? Uh, nou, omdat ze dus... Uh, ik, ik heb dus... nou, ik, Uiteindelijk heb ik ze maar opgezegd. En... Ja, ze kwamen met allerlei rare, het uh, nou, te, te lang verhaal om hier te houden, maar het kwam erop neer dat ik zei van... Oké, okay, wilt u die en, die en die notas, wilt u die even tot op de cent gaan specificeren, want dit kan niet. Ja. Ik ben op die en die dag ben ik niet bij het ziekenhuis geweest en niet bij die specialist. Ik kreeg slechts een briefje met het antwoord, belt u onze klantenservice maar, 0900 enzovoort enzovoort. Ja. ja. Nou, dan ben je de aap gelogeerd. Of als je die gaat bellen. Oké, okay, goed. Ja, okay, maar... Daar kan Joep van het Hek ook nog over mee praten, geloof ik. Ja, ja. ja eh, de helpdesk terug. En meer van dat soort dingen. Ik ben naar dat servicepunt gegaan. En, nou, en het was echt vreselijk. En op een gegeven moment was ik aan de beurt. En een mevrouw die begon... Ik gaf de papieren vanuit dit klopte niet. Ja, zei ik zal ze gaan kijken. En eh, dit kan niet, die noten kan niet. Ik ben daar en daar. En op een gegeven moment kan ik weer gaan zitten... En dan roept ze op een gegeven moment door de hele zaak heen, roept ze een aantal cijfers op. Zegt ze: is dat uw ziekte is dat uw verzekeringsnummer? Nee, mevrouw, u heeft zojuist mijn bankzalde door de zaal heen getoet. Vindt u dat normaal? Hmm. En meer van dat soort dingen. En, nou ja, echt waar. Maar goed, het zijn maar kleine dingen, maar het is. Het, het, zo geldt dat ik uit toen. Ik ben een paar keer van ziektekostenverzekeraar gewisseld en het is overal hetzelfde. En als je dus een gesprek hebt daarover met de huisarts of de apotheker, dat heb ik wel eens. Ja, oké. Je wordt te gek van, die klanten zijn niet wijs. We kunnen, we kunnen jaren achter onze vergoeding aan. Ja, oké. Okay, en en uh, het is gewoon niet georganiseerd. Dat maar goed, we zitten nou weer op een zijspoor. Um, laten we even terugkomen bij het zakenkabinet. Ehm... Um, ik denk dat die Italiaanse oplossing, dus toen die Monti kwam. toen schoten meteen de beurzen omhoog. Dat had wel effect. Ja, ja, ja. Goed. Nou ja. Kijk, dit is zo. Je kunt zeggen: oké, Wilders heeft zich niet aan de afspraken gehouden. maar. geef mij eens een politicus die zich wel aan zijn woord houdt. Dat is er niet één. Dat punt geef ik je. maar de timing is wel bijzonder, broertje, kunnen we zeggen. nu? Ja. Ja, nou daarom. Maar kijk, ze lopen nu alweer te steggelen wanneer er verkiezingen moeten zijn. Hè? En uh, ze, hebben, ze hebben al over van allerlei dingen: van ja, maar wij willen daar niet op bezuinigen. Die wil daar niet op bezuinigen, die wil daar niet op bezuinigen. Want ze hebben allemaal een eigen stokpaardje. Ja. Dus die klanten gaan het nooit eens worden. in. Nederland is politiek gewoon ontzettend instabiel. Ik geloof dat er vijf of zes kabinetten gevallen zijn in de laatste tien jaar. Ja, het gaat lekker. Hè? We beginnen aardig op een uh, op buitenlanden te lijken waar we niet zo graag op willen lijken. Ja, ja, ja, ja, ja precies. Daarom zitten ik ook zakenkabinet. Mensen die zich gewoon niet, niet gebonden zijn door een politieke stroming of wat dan ook of een achterban. En die gewoon cool en zakelijk gewoon gaan bekijken van wat moet er nu gaan gebeuren en wat gaat gebeuren. Want die huizenmarkt, daar doen ze ook weer niks aan. Ja, oké. Okay, goed. Ik wil, je ik wil je hartelijk danken. Ja, nee, precies. Maar goed, uiteindelijk zal links of rechts wel iets gaan gebeuren. Zelfs dit kabinet was al van plan om de hypotheek aftrek wederom te gaan beperken. Ja, en heel langzamerhand is, gebeurt er iets. Alles wat nu tijdelijk is. Dat gaat permanent worden. Wat ze nu zeggen, dat gaan we in de laatste jaren, dat gaan we de voorjaren erop weer inhalen. Nou, vergeet het maar. Er is niks zoiets permanents als tijdelijk in de politiek. Anders hadden we lang het kwartje van Kok en het dubbeltje van Kroes er bovenop nog een keer. Anders hadden ze, die hadden ze al lang terug moeten geven. Alles wat geld kost, dat is uh, tijdelijkheid en eeuwigheid, zullen we zeggen. Ja, dus ik bedoel. Ik bedoel je kunt maar je ze denk, allemaal, ik ga ermee stoppen. Ze, je kunt ze allemaal niet vertrouwen. Laten we het houden. Nou, oké, okay. die laat ik echt bij jou. Dank voor het bellen, Dick. Oké, okay, joh. Dank je Hoi. Hey. Je um, kunt uh, ons uh, bellen op als je antwoord hebt op de vraag wat moet er gebeuren om Nederland weer op orde te krijgen. Dat is mijn vraag aan jou 0800 1121. Wat moet er gebeuren om Nederland weer op orde te krijgen? Martin, een goede nacht. Ja, goede nacht. Ik heb misschien een, een hele radicale oplossing, maar ik wil eens even kijken hoe jullie daarop reageren. Ik zal een aanloopje nemen. Uh, kijk naar de openbare bibliotheken. Ik kom zelf uit die wereld van oorsprong. Uh, daar werken een paar beroepskrachten heel veel vrijwilligers. Mm -hmm. Kijk nou, buurtbussen, die worden gereden door vrijwilligerschauffeurs als vervanger voor streekbussen die wegbezuinigd zijn. En vaak functioneert het nog beter dan de regiotaxi, die door professionele taxibedrijven gereden wordt. Mm -hmm. Sportclubs worden gerund door vrijwilligers. Politieke partijen draaien op vrijwilligers, de brandweer is voorgedeeld een vrijwilliger Mijn idee is, waarom gaan we niet de hele regering vervangen door vrijwilligers? Ach. Plaatselijk, provinciaal-landelijk. Ik vind het wel een originele gedachte. Hoe zou dat eruit moeten zien? Nou ja, zo ongeveer net als nu. Alleen dan met vrijwilligers in plaats van mensen die zwaar betaald worden. Ja, maar waar haal je die mensen vandaan? Want het is, het is nogal een pittige baan, zou ik maar zeggen. Nou, maar dat zijn die andere dingen die ik noem toch ook. En daar kun je toch ook de mensen voor vinden. Uh, ik denk dat er genoeg mensen zijn die, die, die daar uh, best wel een bijdrage aan willen leveren. Het hele punt van vrijwilligerswerk is dat je er wat voor terugkrijgt. Waardering. En je hebt het idee dat je belangrijk werk doet. Nou, als je de politieke banen overneemt van de mensen die daar nu zitten... dan denk ik dat je daar dezelfde voldoening van hebt... als wanneer je een sportclub runt of wanneer je op een buurtbus zit. Denk je niet? Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik, de voorbeeld die jij geeft... Uh, daar, de, daar werkt dat inderdaad uitstekend. Dus wat dat betreft zit er een bepaalde kracht verscholen uh, in ons allen, in de maatschappij, die we nu niet aanboren. Ja, want vrijwilligers die uh, hebben een, uh, een, een betrokkenheid. Die doen het vanuit een gevoel dat ze dat werk willen doen. En van beroepsmensen, politici, beroepspolitici, heb ik wel eens het idee dat ze er ja, voor andere belangen zitten dan dat ze er voor het grote geheel zitten. Om het maar voorzichtig te zeggen. Ja, nou ja, goed. Maar als je dat nou doortrekt, die lijn... kun je de hele maatschappij op die manier organiseren? Ja, dat was eigenlijk mijn volgende voorstel. <laughs> ja, je vraagt het. En, en misschien bedoel je met die vraag wel van... Uh, waarom zou het niet lukken? Ja. Waarom zou het niet lukken? Waarom moeten alle mensen betaald worden, terwijl er een heleboel mensen zijn die uh, vrijwilligerswerk willen doen, daar blijkbaar zoveel uit terugkrijgen dat ze de tijd erin willen steken, vaak ook nog geld erin willen steken, bijvoorbeeld geen reiskosten terug ontvangen, dus dan investeer je zelfs positief in iets, dus je gaat er eigenlijk nog op achteruit ook, zou je kunnen zeggen, objectief gezien. Blijkbaar is er bij mensen toch iets waardoor dat interessant en leuk is. En dan kun je, je inderdaad aanvragen zoals jij zegt. Waarom zou je dat niet kunnen uitbreiden... buiten de dingen waar de vrijwilligers nu al actief zijn? Nou ja, de vraag is of je, of je uh, uh, uh, uh, uh, uh, mensen meer verantwoordelijkheid zou kunnen geven... mensen meer kan laten bijdragen aan de maatschappij... zonder dat ze uh, daarmee uh, niet meer aan hun betaalde, betaalde werk toekomen. komen. Ja. Ik vind het wel een originele gedachte. Ik weet niet of het uh, de oplossing is, maar ik vind het wel een, een originele gedachte. En ik wil je daar uh, in ieder geval hartelijk voor danken. Dan misschien moeten we de mensen die daar nu zitten op dat plus uh, gewoon eens vertellen... jongens, als jullie je werk niet goed doen, we hebben een alternatief. Ja, een part minister. Wat je zult wel partij moeten doen dan. Ja, nou dan zet je er een paar mensen op. Oh, par part ministers. Ja, hoe, hoe meer mensen er op een post zitten, hoe meer intelligentie er hebt zitten. Maar laten ja. we eerlijk zijn, er bestaat geen opleiding voor politicus. Je kunt geen beroepspoliticus worden omdat je daar een diploma voor hebt. Politici zijn allemaal amateurs. En de meesten laten dat ook duidelijk merken. Door te weinig verstand van zaken te hebben. Nou, dan heb ik een liever vrijwilliger op zitten. die misschien bijvoorbeeld van landbouw wel iets weet. Ja, nou, ik vind het in, in ieder geval een originele gedachte. En uh, uh, nou ja, dank je wel daarvoor. Oké, okay, graag gedaan. Dank je wel, Martin. Een prettige nacht nog. Dag. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna. Um, als jij een bijdrage hebt aan de discussie... wat moet er gebeuren om Nederland weer op orde te krijgen? Dat is de vraag van dit uur. Wat moet er gebeuren om Nederland weer op orde te krijgen? 0800-1121. wonderschone stem, kan ik niet anders zeggen. Een uh, Deense singer-songwriter. En het liedje heette Riverside. We hebben het over uh, oplossingsrichtingen. We, we doen een beroep op uh, de intelligentie van de groep. De Wisdom of the Crowd. Politiek Den Haag heeft het uh, even heel erg moeilijk. En daarom vraag ik aan u, hoe gaan we het oplossen? De situatie waarin we in Nederland zitten met z'n allen. Annemie, nacht. Ja, nacht, Frank. Ja, de vorige spreker die uh, pleit in feite voor een informele economie. Mm -hmm. En daar draaien hele grote delen van de wereld op. Dat zie je in al die ontwikkelingslanden. Daar uh, hebben de meeste mensen geen geld. En dat, uh, dan is het uh, dienst en wederdienst. En in uh, sommige steden in Nederland draaien draai uh, van die LED-systemen van... ik uh, knip je haar en jij bakt voor mij een cake. Dat is ook een soort ruilhandel. ja. Yeah. Over maar, een soort informele economie. Ja, maar ik denk dat uh, onze samenleving uh, zich zo ontwikkeld heeft... dat wij er allemaal aan gewend zijn... dat een economie zich alleen maar ontwikkelt als wij blijven consumeren. En ik vraag me dus al jaren af... hoe is de nou mogelijk dat wij maandelijks bij de Groot Huisvuildag hele of halve amoeblementen aan de straat zien staan... En die verdwijnen dan als de morgensterren niet langs geweest zijn. in van die grote fauneswagens En het wordt vernietigd. Ja. En dan denk ik, we zijn toch een stelletje dwaas? Ja. Ik heb in mijn huis nog een kast staan... die de oud-oom van mijn vader uh, in een dorpje ergens in Limburg... in elkaar getimmerd heeft van prachtig Limburgs-Eikenhout. Ja. Ik vind het niet een echt een mooie, moderne kast. Maar daar zit een gevoelswaarde aan. Dat ding is onversluitbaar. En ik denk, waarom zouden wij niet op die manier kunnen leven? Sommige meubels uit de Gouden Eeuw, die vind je nog. Ja. In huizen die groot genoeg zijn om ze te herbergen. Dus ik vind dat wij een dolgedraaide economie hebben. En ik heb een, week, een weekje mogen verblijven in het ziekenhuis vorig jaar. Ik nam mijn eigen medicijnen mee. Nou, dat was tegen alle regels in ik dacht, ja, ik heb sinds een handig doosje... iedere dag uh, neem ik mijn uh, stapeltje... wat ik van mijn huisarts voorgeschreven krijg. En ik hoef die van jullie er niet bij. Ja. Nou, dat was een verstandige verpleegster die tegen mij zei... nou, alles wat uh, u moest slikken... dat hebben we van tevoren moeten noteren. We hebben het allemaal voor u gereserveerd. En als u het nou niet meeneemt, dan moeten wij het weggooien. Nou, ja. nou geef het allemaal mee. Dan kan ik weer een weekje verder. Ja, ja, dat is dus het systeem. Ja. Omdat men de werkzaamheid of de, de oplettendheid van de patiënt niet acht, men werkt volgens protocollen en er wordt dus ontzettend veel weggesmeed. Ja, nou ja, er zijn heel veel voorbeelden van. Is, uh... echt, het, we zijn gewoon een dolgedraaide economie en het helpt niet om, om straks per recept. 9 euro te laten betalen. Want er zijn al een heleboel medicijnen die niet meer vergoed worden. maar die de huisartsen toch nog steeds voorschrijven. Dus daar is al een zekere verwenning. Maar als iedereen eens zou nakijken. van wat die allemaal slikt. en of het nou eigenlijk echt wel moet. Ik ja. ben al met... Nou ja, Annemie, gaat kunt, je, oh, dat gaat eruit, dat gaat trouwens of ik het zonder kan. Annemie, je kunt hetzelfde verhaal ook zeggen over uh, hoeveel uh, gemeentes werken, over hoeveel provincies werken. Uh, dan is er ergens een probleem uh, met, met verkeersveiligheid in de wijk of er is een probleem ja. met openbare orde. En uh, wat doen ze? Ze gaan heel leger met deskundigen erop zetten... die allemaal uh, daar heel erg ingewikkeld over gaan lopen doen. Terwijl waarschijnlijk, als je gewoon de mensen te plekke vraagt... denken ze even mee, dit is een probleem, hoe zouden jullie het op willen lossen? Het waarschijnlijk binnen no time opgelost is. Zo'n stand, nu hebben we tegenwoordig moeten de huishouders... hebben we twee verdieners nodig om al die grote huizen te kunnen kopen. Uh, en ja, ik heb ooit een keer tegen mijn moeder gezegd... toen zij in het ziekenhuis lag mama, alsjeblieft, kom naar huis... Je hebt je vader verzorgd. Je hebt je moeder verzorgd. Je hebt je schoonvader verzorgd. Nou ben jij in de buurt. Ja. Nu gaan wij zorgen dat jij de laatste dagen van je leven... op een menswaardige manier zult doorbrengen... te midden van je geliefde. Ja. En anders lag ze dan op het Pietje alleen in een ziekenhuis. Want daar waren dan de zogenaamde deskundigen. Ja. Ik zeg, wat hebben we toch een rare samenleving. Nu wil men zelfs... Vrouwen die een zoon of een dochter in huis hebben, die van een alle AOB'tje leven, wil men korten omdat een verdienende zoon of dochter in huis woont. Het is te gek voor woorden, die mensen die zorgen voor elkaar. Ja, ja, ja. ja. Wij zijn helemaal dolgedraaid. Dus ja. ik vind dat iedereen maar het gezond verstand moet laten bovenkomen. En dan zul je zien dat we heel gelukkig kunnen leven met ja. minderen. Nou, ik wil, ik wil je danken. Je bent niet de eerste die ervoor pleit en waarschijnlijk ook ja, niet de laatste. Dank voor het bellen, Annemie. Dag. En een prettige nacht nog. We hebben nog um, ongeveer 10 minuten. Uh, maar je kan nog wel bellen in die 10 minuten. Als je het wilt, tenminste op 0800 1121. Hans, nacht. Ja, nacht, met hans Peperkamp. Dag. Uh, wat ik vooral de regering moet doen, is uh, investeren in kennis-economie. Want daar zijn we steeds meer achterlopen. En ook gewoon de gewone ambachtsscholen weer terug. Want we hebben een bepaalde behoefte aan technische mensen. En dat ontbreekt steeds meer. Maar waar ik ook wil hebben, is de, de windmolens hier, wat de meneer straks overvat. wat. Mm -hmm. Dat is gewoon verouderde techniek. Want als je gaat groeien en je tikken energie uit de ruimte, dan krijg je de allernieuwste ontwikkeling. En dat is de toekomst. geen geen windmolens. Want China levert enorm veel grondstoffen voor de windmolenindustrie. Maar die gaat de grondstoffen die heeft die enorm verhoogd. Dus wordt er steeds meer subsidie in en apparatuur. Wat steeds meer ons geld gaat kosten. En dat is een van de grootste winstpunten. Uh, investeren in een hele andere techniek. En dat is de toekomst. Californië gaat in 2016 gaat gebruik maken van energie uit de ruimte. En dat is de mooiste ontwikkeling. En dat wou ik even aan kwijt. Ja, ja. En, dat is, en dat is de toekomst. En over elektrische auto's en alles. Dat is gewoon nog steeds een radicule. Want we hebben nog steeds meer zoveel energie nodig. Eh, eh, uit, uit de aarde, de fossiele brandstof. Dat is gewoon dat is geen vind Hans even heel snel weten te zoeken. Uh, maar energie uit de ruimte betekent dat uh, er satellieten in de lucht in worden geschoten. Ja, die is, uh, uh, ja, energie bundelen, echt... zeg maar. en dan naar uh, de ja. aarde doorstralen. Dat is wat er ja, gebeurt nou, dan. dan en dat is de techniek die al 40 jaar bekend is. En dat is de toekomst. En als je ook uh, intussen Google de draadloze de energieoverdracht, dat is ook de toekomst. En dan kun je ook toetsen de windmolens Ja, dankjewel. Ja, nee, het wordt nou een vrije zoekopdracht. Eh, eh, Don't push your luck. Eh? Ja, eh? nee. Eén keer wil ik wel mee bewegen, maar ik <laughing> maar via Google is veel kennis te vergaren. Maar wat ik verlaat vind, en daarvoor gaat Duitsland het Duitsland enorm goed, omdat je enorm veel uh, uh, uh, bedrijven hebt in de techniek en de auto-industrie. Dat ja. weer alweer Nou, en, en als het Duitsland dus goed gaat, gaat het ons ook goed. En dat is het punt waarop we op een moment kennis in de economie We worden steeds dommer. En dat kun je nog altijd tegen je merken als de RTL... Als je steeds meer kijkers krijgt, dat wil zeggen dat er steeds meer donderlandse komen. Als je kijkt naar Barcelona of, of je luistert naar Barcelona, maar je kijkt naar uh, meer publieke omroepen die toch wat meer uh, inhoudelijk programma's hebben. En dat vind ik een punt. De hele verschillende uh, zenders, die laat ik gelijk brengen. Het gaat mij om uh, meer inzicht en in, uh, in, in, uh, in realistisch kijk op te geven. En dat vind ik de publieke omroep, even, Max of, uh, of de EO, het maakt niet uit. Maar de hele commerciële omroepen, het is allemaal spaddeltjes en daar worden we al in van. Maar uh, goede kennis overdragen, dat vind ik veel belangrijker en dat ontbreekt het. Nou, ik heb, uh, uh, daar dat proberen we elkaar te doen ook met enige regelmaat, uh, uh, toch, uh, nou ja, uh, met enige regelmaat, eigenlijk <laughs> vijf dagen per week, uh, zoveel nou, mogelijk kennis over te dragen. Nou, ik was ik, ik al heel wat jaarlijks, en ik vind dat het uh, wel als tijd uh, flikker omhoog gaat om dat te proberen. De presentatoren ook weer kennis krijgen. En die praten in behoefte. Dan uh, mensen die alleen maar door commerciële belangen. Een even standje laten worden. Want er is een naamverstrenging voor commerciële belangen. En dat noemen raamcontracten. En in al die diversiteit. Ik weet dat in Nederland terug. Oké, okay, goed. Hans, ik wil je hartelijk ja? danken. Goed? Ik wil ja, je danken. Oké. Okay. Jo. Ja. Dag. dag. dag. Rinser, Hallo, goedenavond. Ja. Nou, ik had dus ook een uh, nou, ik heb dus onder andere een lijstje ongeveer beetje van, uh, van, uh, van oplossingen die in zijn geheel uh, uh, bij elkaar opgeteld. Uh, ik denk de economie versterken en ook een, een betere oplossing is voor het, uh, voor het, uh, hoe ik, wat hij zegt, wat die vraagstelling was. Ja, ja hoe, hoe, wat er gebeuren moet nu in Nederland? Nou, onder andere had ik er, want ze vroegen vro op zich elke keer wel weer de, be de benzine en zo. Maar laatst was een keer de accijns op tabak uh, uh, en, uh, en dat soort uh, rookwaarden verhogen. Dat, Doe dat was een stukje mogelijk, kost het ons heel veel uh, he, um, ziekenkosten en, en, en uh, ja, ja. andere dingen en zo. Dat Rins, was precies een van de plannen van dit kabinet. Oké. Okay. Dat waren ze nou, Dan heb ik, uh, heb ik de spijker op de kop. Ja. En ik, want ik vraag dus ook af, omdat de benzine in bepaalde landen en zo ook... Ja, daar is het, ja, In Oostenrijk is het geloof ik 1,40 of zo, 1,50. Maar in Nederland is het vrij hoog. En er zijn wel meer landen waar het goedkoop is. Dus op zich volgens mij kan het op zich wel goedkoop. Dus als we de benzine nou tijdelijk ook wat verlagen. Hè, en de omzetbelasting voor kleine zelfstandige winkeliers. zodat de mensen wat meer kunnen besteden. en ze volgens mij dan, we, hey, dan hè, of ze meer besteden. dan gaat volgens mij de economie ook meer draaien. Mm -hmm. En dat ze dat als ze dan ook een keertje die parkeermeters in die dorpen en zo, dat ze dat als een keertje wat ja. uh, verlagen, zodat de mensen toch eens een keer met autowegels in bepaalde plekken kunnen komen. En dat ze niet voor 5 euro per uur of wat ik voor wat per uur hoeven te betalen. Dat is op zich ook weer een stimulans. Ja, ja. Oké, okay, goed. Maar, maar de, de, de dingen die echt serieus geld op gaan leveren, wat, uh, waar denk je dan aan? Nou ja, is dus onder andere de accijnsverhoging, dus ook. Hè? En uh, de ja. btw tijdelijk naar beneden? Rins, ik geloof je, maar we, we, we hebben miljarden nodig. Ja, oké, okay, maar als je de btw tijdelijk uh, verlaagt... dan uh, gaan de mensen ook meer besteden. Dus dan wordt er ook weer meer uh, geconsumeerd. Dus dan gaat de economie ook meer draaien. Ja, oké. Okay. Jij zegt omdraaien niet verhogen die btw... maar juist verlagen, dan consumeren mensen minder uh, meer... en dat is alleen maar goed voor de economie. Ja, dan gaan ze meer consumeren... He? En dan kunnen ze misschien, uh, en, uh, en dan verdienen ze soms ook weer meer, en, en dan gaat het allemaal wat meer uh, in beweging komen. Het is nu allemaal het idee dat het allemaal een beetje stijf is en dat het allemaal wat stil zit. Oké. Okay, um... Dat de boer op slot zit, zo klinkt het wel tegenwoordig. Ja, ja, ja. maar de, de, de grote dingen, hypotheekrenteaftrek, uh, wat vind je daarvan? Nou ja, ik vind het een goede zaak dat het er uh, tijdelijk nog wel eventjes in stand blijft. Oh, Oké. Okay. Want uh, uh, anders dan uh, gaat het volgens mij alleen meer achteruit met de huizenmarkt. Het is nu al zo, uh, zo drastisch uh, slecht. Dus en ik denk dat ze dat uh, weer terug gaan draaien, dat het dan alleen maar werker wordt. En ik denk dat de mensen dan meer met schulden gaan zitten en dat ze de huizen niet kunnen kwijt kunnen. En, en dat er meer faillese mensen, uh, mensen verkopen plaatsvinden. Maar, maar een, en, een klein beetje dat... aanpakken die hypotheek in het aftrek. Nee, dat denk ik helemaal niet eens. Nee? Niet doen? Nee, ik vind, ik vind, het, uh, ik vind het juist een hele goede zaak dat we. Uh, dat, uh, dat uh, zoals dat. Uh, nou ja, dus nu eerst. Uh, dat het zo blijft eigenlijk. Oké, okay, goed. Nou, we gaan het afwachten. Uh, we zullen nog even. Uh, een heel klein beetje respect hebben voor het de grote klappen gaan vallen. Maar dat het ons allemaal pijn gaat doen uh, financieel. dat lijkt me wel. Uh, een veilige aanname. Links of rechtsom. En, ja, en ik vind sowieso. Nederland had eigenlijk nooit in die hele. hele Europese Unie gemoeten eigenlijk. Ik ja. denk dat het ook een hele slechte set is geweest. Want alle landen die nu arm zijn. die betrekken de rijke armen erin mee. En onder andere Nederland. Nou. Dus uh, ja. Voorlopig gepasseerd, Station Rinsen. Ja, heel helaas. Voorlopig zi ja. We zitten erin. Dank we we zitten voor het bellen. Dank je wel. Ja? Oké, okay, okay. goedenavond. Goedenavond. Jo, hoi. Jasmine, ik denk dat jij de laatste gaat worden. Goedenavond. Ja, dag, Frank. Ik heb. Uh... Uh, ik ben mee eens met verschillende mensen over uh, de, de politiek banen. Er zijn banen en ze zijn niet goed verdeeld in de politiek. Uh, ik zal wel vermeden het cumul van functies. Omdat u heeft stadlid, wethouder en uh, uh, ja, bij de Eerste Kamer ook lid van de Eerste Kamer en nog zijn bedrijf. Ik vraag me af, ze werken... Ja, ze zijn niet normaal. Deze mensen ze hebben weer functie. En men, hij moet zich voorbereiden voor de toekomst voor de jongeren. De jongeren, ze kunnen wel een plaats hebben in deze samenleving. En de politiek op zichzelf, dat is best tijdelijk. En uh, vrijwilligers, dat vind ik... Ik ben mee eens met iemand die heeft over vrijwilligheid bij, uh, bij uh, politiek. Ja, uh, er zijn genoeg vrijwilligers. zijn zijn deskundig in allerlei uh, situaties. En ze kunnen best... Voor, en ze kiezen voor het collectief. En ze kunnen naar behoren uh, politiek bedrijven. Ik ben, dat is geen origineel idee. Denk maar aan de SP. De meesten werken hard voor hun partij. Maar ze storten hun geld in de kassa. Wil je gewoon... Goed werken voor deze samenleving. Moet je niet aan denk, denken aan cumul van functie. En u bent bij 17 instantie voorzitter en penningmeester. En dat u haalt. U heeft een goede salaris. En plus heb ik probleem met mensen. Verlaag alsjeblieft als de regering, verlaag de, de, de salaris van mensen. Ze doen een handtekening op papier en ze maken roodzooi bij bepaalde instellingen. En ze zijn beter betaald dan de, de norm van Balkan. Dat vind ik een beetje raar. Wat, wat voor mensen heb je het dan over? Ja, over die uh, Turkse vrouw bijvoorbeeld. Die werkt voor twintigduizend per maand, per, per maand. En er zijn mensen, ze hebben een hele inkomen van een jaar. Van 20, ze moeten leven van duizend euro, van twintigduizend per jaar. Ja. En ze moeten hun hypotheek betalen. En ik herinner uh, aan Rutten en uh, de CDA. Ze hebben hun, bij hun pro programma over die aftrek van, uh, van uh, de huizen. Ze hebben gezegd, ik herinner Rutten. Hij zegt, ja, we kunnen nooit aantornen ja, aan de aftrek van de, van de huizen. En, uh, die staan als een huis. Ja. En nu bij, uh, bij problemen. Ja, ze gaan gewoon rotzooien. Ik denk, een goede politici moeten zijn beloft waarmaken. maken. Ja, maar ze moeten geen rare dingen roepen. Want elke politicus wist, ook uh, vijf jaar geleden al... dat die hypotheekrente aftrekt de huizenmarkt ja, okay, compleet op zon okay, okay, gooien. Ja, dus er moest niet... dat gebeuren, links of rechts. Ja, maar om... ze kunnen een beetje relativeren. Zeggen, nou, we hebben dat idee. Maar dan kan door het, ja, het weer, economisch weer... we kunnen ook van idee veranderen. Oké. Okay. De, de, de, de, de, de kiezer is al op een moment... Jasmin, ik ga jou, ik ga jou ik ga okay. een einde maken. Want... Oké, okay, bedankt en dag. Dank je want we zijn het einde daag. gekomen van twee uur. Casaluna. Uh, dus ik ga afscheid nemen van u. Dank voor het luisteren, dank voor de, de stortvloed aan tips. We zijn echt letterlijk plat gebeld vannacht en dat is heel fijn. Zometeen kunt u op deze zender Radio 1 luisteren naar de EO. Dit is de nacht, Herbert Codé, dank voor het luisteren.